Middernacht, het is nu woensdag 6 april. Dit is Onnoordduif Nederwit met het NOS-journaal. De situatie in die voorkust is onduidelijk. Alles leek vandaag te wijzen op een overgave van zittend president Bakbo. Volgens de VN en Frankrijk waren de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Maar vanavond sprak Bakbo in een telefoongesprek op de Franse tv... tegen dat hij onderhandelt over de voorwaarden voor zijn vertrek. Hij zei ook dat hij zichzelf nog altijd beschouwt als winnaar van de verkiezingen in november. De aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag... wil een onderzoek naar een massamoord in die voorkust. Volgens de hoofdaanklager zijn in de stad Douekoué mogelijk misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Hulporganisaties zeggen dat er vorige week... ongeveer duizend mensen zijn verdwenen of gedood. Minister Schippers vindt dat vrouwen de mogelijkheid moeten krijgen... om hun ijshellen te laten invriezen... ook als daar geen strikt medische reden voor is. Ze volgt een advies van beroepsverenigingen voor gynaecologen en embryologen. Vrouwen kunnen dan toch zwanger worden als ze niet meer vruchtbaar zijn. De leeftijdsgrens voor het terugplaatsen van eicellen moet 45 jaar worden. In Amsterdam zien 71 ouders van leerlingen van een islamitische middelbare school... toch af van thuisonderwijs. Ze hadden dat plan opgevat omdat de school moet sluiten vanwege ondermaats onderwijs. De ouders zagen af van thuisonderwijs na gesprekken met wethouder Asscher. Negen gezinnen houden vast aan het plan om hun kinderen zelf les te geven. De regering van Ecuador heeft de Amerikaanse ambassadeur opdracht gegeven... het land zo snel mogelijk te verlaten. Ambassadeur Heather Hodges is persona non grata... wegens een publicatie van Wikileaks. Haar handtekening staat onder documenten... waarin hoge politiefunctionarissen worden beticht van corruptie. In de Champions League heeft Real Madrid in eigen huis... tot een Hotspur met 4-0 verslagen... Schalke 04 won in Milaan met 5-2 van internationale... dat vorig jaar de Champions League won. En dan het weer. Het is overwegend droog en het wordt 8 graden. De komende ochtend is er in het noorden nog kans op een bui. Daarna blijft het droog en komt de zon door. Het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Frank Dumas. In de voorbereiding van deze uitzending moest ik denken aan een fragment van precies twee jaar geleden. Je ziet Angela Merkel op de rode lopen klaarstaan. Klaar om de hoge gasten van de NAVO-top welkom te heten. En daar komt de limousine van Berlusconi aangereden. De deur zwaait open. Hij stapt uit met een telefoon aan zijn oor en gebaard naar Merkel: van, Druk, ben aan het bellen. Hij blijft dan vervolgens minutenlang rondlopend. Drukpatend en gebarend. en al die tijd zat Merkel daar voor Piet Snot te wachten. Nadat ook de Britse premier als laatste binnen is, dan loopt ze geërgerd weg. En dat was het eerste moment dat ik dacht, die Merkel, dat is een goeie. Wouter Meijer, correspondent van de NOS uit Duitsland. Welkom. Goedenavond. Begrijp je dat, Wouter, dat ik dat dacht? Merkel, dat is een goeie, omdat zij zo overduidelijk geïrriteerd was. Het was gewoon sneu, echt. Ja, ze is een heel ander soort politicus of politica... dan bijvoorbeeld Berlusconi bijvoorbeeld Sarkozy. Mensen die er een grote show van maken. Ze is uitgesproken nuchter, in feite een, een arbeidster in de politiek. Iemand die elke ochtend, denk ik, opstaat en aan haar dagtaak begint... zoals ook mensen die nou ja, in een supermarkt werken of in een fabriek. Alleen voor haar is het ja, niet toevallig politiek, maar voor haar is het politiek. Dat is haar, haar taak, dat doet ze. En ze heeft daar weinig hartstocht bij. Je kunt weinig zien aan haar... Uh, of ze het leuk vindt of niet. Uh, je kunt aan de wallen onder haar ogen zien of ze er lang over nagedacht heeft soms. Op, of lang doorvergaderd heeft s'nachts om dingen te bereiken. Maar het is niet iemand natuurlijk, die uitstraalt dat, dat ze er zelf ook nog iets mee wil. Zoals bepaalde andere premiers van maar de Europese landen. Maar het was ook misschien wel zo mooi dat je bij haar echt die ergernis opeens zag. Opeens zag je gewoon dat ze boos werd. Ja, maar dat kun je je bij Sarkozy natuurlijk ook wel voorstellen, of bij Berlusconi natuurlijk ook wel voorstellen, omdat dat precies het, het, het, het tegendeel is. Dat is iemand, een, een man van de show. En zij is dat niet. En ze uh, heeft natuurlijk geleerd in haar carrière: ze heeft eigenlijk vanaf het moment dat ze in de politiek ging, heeft ze moeten leren met mannen om te gaan. Uh, heel veel mannen uit de weg te ruimen, met harde of zachte hand, uh, om aan de top te komen. En ze weet dat Uit de je... wegruimen betekent niet uit de weg ruimen zoals ik ben, maar je Niet behoeft... uit de weg ruimen, politiek gezien uit de wegruimen. Politiek weg kan het stellen, Net ja. zo goed als je een politiek leven hebt. En dat houdt voor sommige mensen op. Um, en ze weet dat er trucjes voor zijn om met die mannen om te gaan. Maar je moet het niet te ver drijven. Uh, Berlusconi heeft natuurlijk ook al eerder bij haar bezoek in Italië... Uh, dan, dan moet je samen over een plein lopen, dat is leuk voor de camera's. En opeens uh, uh, deed hij een paar stappen naar rechts... ging achter een pilaar staan van een of ander beeld. En Merkel wist niet meer wat, maar die liep maar gewoon door... waar ze ongeveer heen gingen. En toen sprong hij naar voren en riep, kikkeboe. Je kunt je <lacht> voorstellen, als je bij elke top, bij elke ontmoeting... bij de EU, bij de NAVO, deed je ook wel eens een beetje reinig van wordt. Bouten is mijn gast. In dit uur van Casa Duitsland-correspondent van de NOS. Het zijn de Correspondentendagen. Wat betekent dat jullie met z'n allen teruggeroepen worden naar Nederland. En dit keer is er zelfs een wat uitgebreidere eh, toestand van gemaakt. Daar gaan we het zo over hebben. Koningin Beatrix gaat volgende week naar Duitsland. Ook een reden waarom je hier bent. En we vinden het gewoon zo, Sowieso is tijd om een goed gesprek over dat mooie land... waar jij woont en werkt te hebben. We beginnen even met het antwoordapparaat van gisteren. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, jouw gast Wouter Meijer woont in een land... dat in Nederland volgens mij steeds populairder wordt. Zeker als vakantieland. En Berlijn is helemaal hip aan het worden. Of dat is het eigenlijk al een tijdje. Heeft Wouter Meijer nog een aantal uh, goede uitgaanstips? Voor al die mensen die ook de komende tijd weer een weekendje... of nog langer naar Berlijn gaan. Wat mag je dan zeker niet missen? Ik wens jullie een hele goede avond en ook een mooi gesprek. Klaas, gisteravond in Kanseluna. Geheimtip. Ja, geheimtips zijn geen geheimtips meer als je, als je ze vertelt. Uh, dus ik zou bijna zeggen, bel me een keertje op. Wat je, wat je vooral in Berlijn moet gaan doen is... Uh, je tijd een beetje handig verdelen over een aantal buurten. En even rond gaan wandelen, rond gaan lopen zonder echt doel. Dan ontdek je namelijk in Berlijn altijd uh, hele spannende dingen. Ik woon zelf in een straat waar uh, veel leuke winkeltjes en restaurantjes zijn. En waar ik sinds een jaar of twee, drie steeds vaker Nederlanders op zie duiken... met het bekende boekje... 100 procent Berlijn. Um, maar even, even, wouden, dat even is voor, Precies. voor mijn begrip is Berlijn... maar ik, ik ben er niet zo, ik ben niet zo heel erg thuis, moet ik eerlijk bekennen. Het bestaat vooral uit hele brede straten met relatief weinig mensen. Nee, dat valt heel erg mee. En je, je, je moet, je moet een, een paar leuke buurten bedenken. Je moet in het, in het oosten van Kreuzberg bij de Wrangelstraatse. Je moet in, in Friedrichshain rond de Bokshagen Plaats. Je moet in het noorden van Nooykulm tegen Kreuzberg aan. Dat zijn een paar buurten waar erg veel waar je ook als je vaker gaat, dat is wat veel meer mensen steeds gaan doen... een keertje, één keer per jaar of zo naar Berlijn gaan... en daar gewoon rondlopen en kijken. En daar is voortdurend een leuk nieuw restaurant en misschien ook wel een leuke club. En daar, daar kom je voortdurend dingen tegen. Dat zijn gewoon die leuke oude buurten die heel snel veranderen. Er hangt een soort wolk boven Berlijn die heel snel... Rondzweeft. Je weet eigenlijk nooit waar die volgend jaar zal zijn. Dat maakt dat ook zo spannend. Het is niet te voorspellen waar het heen gaat. Maar wat is die wolk dan? Die wolk is de, de wolk van, van, van hip en van daar moet je oh, zijn. De, de hipheidswolk. Ja, oké. Okay. Ja, het ja. hoge drukgebied verplaatst zich heel snel. En dat kun je volgen. Maar je hebt geen idee wanneer het gebeurt. Je moet er gewoon, gewoon, gewoon zijn als het zo is. Je moet er gewoon zijn. Dat is het, je moet er sowieso zijn. En je moet er ook regelmatig heen gaan. omdat het zo snel verandert. Het, het, het is de correspondenten. Uh, tijd, althans de tijd dat de NOS al zijn correspondenten naar Nederland haalt. Um, jullie zijn of jullie gaan naar een achterstandswijk? Nou, we gaan uh, één dag naar Den Haag, want bij de uitgebreidere versie van de correspondenten dagen, als die echt een paar dagen duren, um, is er ook één dag ingepland om weer wat contact met Nederland te krijgen, ook inhoudelijk. Um, en daarvoor is een dag bedacht in Den Haag, omdat je daar en naar bijvoorbeeld een, nou, ik weet niet of het een probleemwijk of een achterstandswijk wordt, maar in ieder geval een, een Gewone wijk in te gaan. Ook omdat daar een paar grote Nederlandse bedrijven, overheidsinstellingen in zitten. Omdat je daar met Tweede Kamerleden kan praten. met onze Haagse collega's van de politieke redactie. Ja, nee, dan heb je weer lekker contact met Nederland. Op die, manier, nou ja, op die manier kun je de straat en de staat verbinden. Dat is natuurlijk toch het, nog steeds het adagio van het NOS-journaal. Ja. Uh, dus gaan we een wijk in en we gaan met politici praten. Nou, nou. Oh maar wel in die volgorde. Maar het is wel niet, niet bedoeld als een uh, wijk waar het goed gaat, zeg maar. Het is wel bedoeld als een wijk waar je toch kunt zien... waar de onderkant van Nederland in leeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet welke wijk het is... maar er is ons beloofd dat wij een, een echt stukje onvervalst Den Haag te zien krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe correspondent bijvoorbeeld Bram Vermeulen... die toch jarenlang in Afrika rondgestruid heeft... hoe die naar dat soort wijken kijkt. Het is wel heel anders, denk ik, dan... Ik weet de eerste keer dat ik in een Vogelaarwijk kwam... dat ik dacht, wat is dit? Ik vond het helemaal niet een achterstandswijk, althans optisch... Nee, als je het vergelijkt met Afrika of andere derde wereldlanden waarschijnlijk niet. Maar de bedoeling daarvan is natuurlijk dat je eh, nog even weer met je neus erop gedrukt wordt... met wat voor achtergrond de Nederlandse kijkers en luisteraars naar onze berichtgeving kijken en luisteren. Want we maken natuurlijk tv en radio voor een, een publiek dat Nederland kent, dat in Nederland woont. En eh, je moet ongeveer weten hoe je die mensen iets uitlegt... Dus, maar is het lastig Daarvoor. om die voeling... Want hoe lang zit je nou in Duitsland? Ik zit nu ruim drie jaar in Duitsland. Is het lastig om die voeling te houden om wat, over wat er precies speelt in Nederland? Dat, dat, dat is wel lastig, omdat je in eerste instantie het nieuws... in het land waar je correspondent bent bijhoudt... en natuurlijk tegelijkertijd ook eigenlijk de Nederlandse media heel goed moet volgen... maar je daaruit een heel vertekend beeld van Nederland krijgt. In de afgelopen jaren ben ik gaan denken dat Nederland een tamelijk hysterisch land is... waar het natuurlijk een groot deel van de tijd over Geert Wilders... en over hoofddoekjes gaat... en die paar keer dat ik dan in het jaar in Nederland terug ben... en met vrienden ga praten en, en met mensen ga eten... dan gaat het natuurlijk meestal niet over wilde en hoofddoekjes... maar gewoon over het dagelijks leven. Dus dat raak je een beetje kwijt. Maar het is interessant je krijgt in de Nederlandse media een heel ander beeld van Nederland... dan als je er gewoon woont. Nou, de media, dat zijn wij. Dus wij ja, geven blijkbaar, wij, ik in Nederland met al mijn collega's... en jij in het buitenland geeft blijkbaar een hysterisch beeld van Nederland. Tenminste, de indruk die je hebt... maar dat moet dan ook het beeld zijn wat Duitsers over Nederland hebben. Met een beetje pech. Nee, Duitsers hebben een heel ander beeld over Nederland... want die hebben het beeld dat hun correspondenten bijvoorbeeld vertellen. Duitsers hebben een, een, een heel positief beeld over het algemeen over Nederland. Uh, veel positiever dan wij in Nederland zelf hebben. En de mensen die de, de iets betere kranten lezen... die weten wel dat er problemen zijn de afgelopen jaren... met, uh, met, nou, met het, het hele debat over immigratie, met populistische partijen. Die weten de verhalen van Theo van Gogh en van Pim Fortuyn... Uh, en dat, dat is dan een smet op het blazoen van Nederland. Maar als je naar de Nederlandse media kijkt... en dat, van, dat volgt zonder dat je er elke dag zelf bent... en gewoon over straat loopt en met mensen praat... Uh, bestaat Nederland uit heel veel hypes. Er zijn heel veel dingen die opeens opkomen. Uh, Joran van der Sloot, uh, nu deze week weer die meisjes in Parijs... die even zoek waren. Dat zijn dingen die iedereen meldt op ongeveer dezelfde manier. Maar is dat dan anders dan pakken met drie jaar geleden... toen jij nog hier volop rondliep? Dat, dat weet ik niet, want toen liep ik hier volop rond... Toen woonde ik hier, ging gewoon naar de bakker, ging ik met vrienden in de kroeg zitten. Dat is een heel ander beeld dat je dan van je land hebt, omdat je er zelf bent. Dan als je, bij wijze van spreken, de, de websites van de kranten bekijkt. Als je... Ja, maar je, schrijft, je schrijft de energie zeg maar, die er in, in, in de hypes gestoken wordt. En dat zijn veel meer mensen die dat zeggen met jou. Dat, dat, de, dat de Nederlandse journalistiek wel erg hyper is geworden, wellicht. Dan ja. nou vraag ik jou, als je dat nou vergelijkt, kun je dat vergelijken over een periode van drie jaar? Ik, ik denk dat het, dat het erger wordt om of erger wordt, ik denk dat dat sterker wordt, het effect onder andere door het internet, onder andere door dat er heel veel verschillende media zijn, die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn gaan doen. Er is weinig variatie in Nederland tussen uh, snellere en langzamere media. Uh, ook het opbouwen op, op elkaar. Dus gewoon, wat bijvoorbeeld in Duitsland een ja, interessant precies, verschil met precies, de Duitse ja, media het is, vraag in het, ja. is dat uh, in Duitsland de media heel vaak op elkaar opbouwen. Dus je hebt bijvoorbeeld een krant die een schandaal ontdekt. De andere kranten citeren dan gewoon heel eerlijk die krant. Zeggen, nou, dat, heeft die welt, of, dat beeld heeft dat ontdekt en uh, uh, onthuld. En dan gaan ze een stap verder. In Nederland citeren mensen elkaar niet graag... want je wilt het zelf graag hebben. Dus wij willen eigenlijk allemaal, alle Nederlands media... willen die twee meisjes die in Parijs zoek waren, nu spreken. Of het hoofd van de school. En je gaat ze dus allemaal hetzelfde doen. Je krijgt iedere keer hetzelfde verhaal. Je zegt niet van omroep die of krant die sprak met het hoofd van de school. En, daarmee en wij zijn eens gaan ja. kijken of er eigenlijk wel richtlijnen voor zijn. Wij zijn eens in Parijs. Ik wil even naar de actualiteit van vandaag dan die stap maken. Ik ben dan heel benieuwd naar hoe dat dan precies nu gaat. Er is gerommel in de coalitiepartij FDP. De, de, de, de, de leider van Westerwelle is teruggetreden als partijleider... omdat de verkiezingsresultaten, deelraadsverkiezingen, zo slecht waren. Hoe wordt daarmee omgegaan? Want daar hangt ook rond dat hele kabinet van, van Merkel hangt iets van het gaat niet goed... Ja, dat, dat hangt er eigenlijk vanaf het begin al, van, uh, al aan. Het kabinet van Merkel is eigenlijk een droomhuwelijk. Twee partners, de christendemocraten van Merkel... en de liberalen van Westerwelle... die in de vorige kabinetsperiode... toen Merkel met de sociaaldemocraten moest regeren... wat er geen andere meerderheid te bedenken was... dan de twee grote partijen. Eigenlijk die hele tijd hebben ze met elkaar gefleurd. Eigenlijk als, als in een huwelijk... Waarin, je, waarin een van de twee eigenlijk altijd naar iemand anders kijkt... en denkt, ach god als ik vrij was. En de ander dacht, oh al als hij vrij zou zijn... Nou, na de verkiezingen hadden ze samen een meerderheid. En dan kun je eindelijk met elkaar het bed induiken... of het huwelijksbootje instappen. En toen zijn ze vergeten wat ze eigenlijk met elkaar wilden. Wat überhaupt de bedoeling was. De FDP had maar één campagne-thema overdreven gezegd. Ze hadden natuurlijk een keurig programma... maar eigenlijk hamerden ze steeds op de belastingverlagingen. Op het moment dat het coalitieakkoord was gesloten... anderhalve maand later, was duidelijk dat daar geen geld voor was. En dan uh, stonden ze een kroonjuweel. En daar, daar ging het kroonjuweel. En verder is dat kabinet niet tot heel erg veel gekomen. Ze kunnen het over veel dingen niet eens worden. Er zit weinig energie in. Um, Merkel is ook niet iemand die met hele grote visies komt. Wacht um, even over, over, maar even, even, even over wat er nu gebeurt in die coalitie. Want uh, uh, omdat Westerwelle nu als leider van de FDP teruggetreden is, hij is nog steeds vice-kanselier. Uh, gaat hij die positie nou ook op moeten geven? Ja, dat is vandaag besloten. Hij blijft ook geen vice-kanselier. Um, degene die. Uh, partijvoorzitter wordt, als dat ook een kabinetslid is, dus een van de ministers, en waarschijnlijk zal dat uh, Philip Rusler worden, de minister van Gezondheidszorg. Overigens een Vietnamese van geboorte, dus dat is ook weer eens wat nieuws. Uh, die wordt dan. Geboten, die uh, ja, boten, een vluchteling? Daar geen maar een weeskind of een meis. Hij is geadopteerd okay. door een Duitse gezin, dus hij is van binnen volledig Duits, misschien nog wel Duitser dan de meeste Duitsers, maar van buiten is hij een Vietnamees. Um, hij wordt dan waarschijnlijk vice -kanselier omdat hij voorzitter van de FDP wordt. Wat, wat doet dit? Want uh, uh, zo Gutenberg, de minister van Defensie, die moest om een hele andere reden ook alweer weg. Wat doet dat allemaal met de stabiliteit van, van het kabinet? Nou, die, die wordt natuurlijk steeds kleiner. Het zijn iedere keer andere redenen. Het is dus nooit met elkaar te vergelijken. Uh, maar er zijn intussen erg, erg veel mensen verdwenen... ook bijvoorbeeld uit de top van de CDU, van Merkel, en nu weer uit het kabinet. Uh, de vraag is of Westen wel überhaupt houdbaar is... nog als minister van Buitenlandse Zaken... Want zoals een krant heel puntig concludeerde... als hij niet goed genoeg is voor de partij... waarom zou je dan goed genoeg zijn voor het land? Uh, er is ook eigenlijk geen enkele reden. Hij heeft ook niks gedaan de afgelopen anderhalf jaar... sinds hij minister van Buitenlandse Zaken is... waarvan je zou kunnen zeggen... nou dat is nou echt heel erg goed of origineel... of daar heeft hij zich echt op geprofileerd. Er zijn weinig dingen wat voor ons, als hij nu af zou treden... wat we ons van hem zouden herinneren. Um, maar dat is ook een beetje wat we van Merkel zien, toch? Dat is ook een beetje van, wat je, Ja, maar die heeft natuurlijk wel de CDU... Een, een, een partij met een grote traditie, de grootste partij van Duitsland tenslotte. En um, daar, daar is zij de voorzitter van de SS bondskanselier Zij is er 1 niet weg. Wat eigenlijk die, dat kabinet vooral bedreigt, zijn de liberalen. Een veel kleinere partij dan de Christendemocraten. Maar als de ja. liberalen er niet meer zijn, als die bij de volgende verkiezingen zouden verdwijnen uit de bondsdag... omdat ze niet over de drempel van 5% heen komen, dan kan Merkel ook niet meer verder regeren. Ik wil, als je het goed vindt, even inzoomen op de figuur Angela Merkel. Ik wil even een, een, een, drie mensen op rij laten horen, zij is de laatste ervan. Dat even naar luisteren. Ik zweer dat ik mijn kracht in de des van, de van het Duitsgevolk Seinen Nutzen lehren, Schaden von den Wänden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So war mir Gott helfe. Wo waren denn die Kochs, auch die Merkels und die anderen? Wo waren sie denn?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 Es war die schwerste Krise seit über 60 Jahren. Doch trotz aller berechtigten Sorgen, es wurde ein gutes Jahr. Und über eines vor allem können wir uns alle freuen: Noch nie hatten im geeinten Deutschland mehr Menschen Arbeit als heute. Ja, we gaan het allemaal niet vertalen. Wouter Meijer is mijn gast, Duitsland-correspondent van de NOS. Het, het gaat eigenlijk niet zo eens zozeer om wat er nou precies gezegd heeft... wat mij betreft, maar wel om de stijl. We hoorden eerst Helmut Kool, die de eten aflegde. Volgens Gerhard Schreuder een verkiezingstoespraak... vol vuur en vlam. En toen Angela Merkel. Met haar wekelijkse videoboodschap. zo klonk het een beetje. Nou ja, zo klonk het wel, ja. ja. Het ligt ja, er ik... bijna uit als je dit hoort. Nou ja, dat... Is misschien een beetje wat ik eerder zei. Uh, Angela Merkel als, als arbeidster in de politiek. Iemand zonder hele grote visie. Ik denk als je Angela Merkel zou vragen. hoe moet Duitsland er over tien of over twintig jaar uitzien? Dat ze misschien met een of ander cliché zou kunnen komen. maar niet, een, daar geen interessant antwoord op zou hebben. Ja, wat ik, precies. Maar wat ik bedoel is. er het dus grote geen passie in. Het grote raadsel aan Angela Merkel, wat mij betreft. ik vind dat. Het, het fascineert mij mateloos. is wat haar eigenlijk drijft. Waarom is zij in de politiek gegaan? Dat weet niemand. Dat heeft ze nooit verteld. En er zijn ook maar weinig Duitsers die zich dat afvragen. Misschien kunnen die er niet achterkomen, maar wat, waarom doet zij dat? Ja, er moet er een reden waar, voor zijn, toch? En waar wil zij heen? Nou ja, een, van de, een van mijn vermoedens is dat ze het een, een uitdaging vond, het spannend vond... dat ze in feite zo briljant is dat ze uitgekeken was... op haar wetenschappelijke carrière. Want tot aan de val van de muur was ze natuurkundige in de DDR... had zich nooit met politiek bemoeid. Toen de muur viel en je in de politiek kon gaan... bij een beweging of een partij, dan kon je zoals dat gaat in een de democratie. Toen dacht ze, nou, dat ga, dat ga ik dan maar eens proberen. En dat is redelijk goed gelukt. En dat fascineert haar mateloos. Um, ik denk dat ze dat heel erg spannend vindt... en voortdurend uitdagingen zoekt... nu de afgelopen jaren eigenlijk pas vrij laat begonnen is... ook in Europa een grote rol te spelen. Dat, daar Anna heeft ze ook weer gemerkt dat ze dat kan. Dat ze daar gerespecteerd wordt. Ik denk dat, dat zij het leven misschien wel... Als een, als een heel groot natuurkundig experiment ziet. En eens dus, dus wil kijken hoe ver ze kan komen het fascinerende voor haar moet ook zijn dat dat allemaal maar lukt. Een tijdje geleden hadden we in Kazeluna uh, twee historici te gast. Uh, Sjoerd Keulen en Roland Kroesen. En die hebben onderzoek gedaan naar de aard en de werking van leiderschap. Uh, ze vroegen zich af of leiders een beperkte houdbaarheidsdatum kunnen hebben. En toen zeiden ze dit...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 tegen een dominant verhaal in de tijd ingaan. En je ziet dat er bijvoorbeeld ook met, uh, zag je met Balkenende... wat wij proberen te verklaren. Toch iemand die we altijd heel, heel veel moeite mee hebben gehad... hoe moeten we hem nou plaatsen? Maar als je hem dus achteraf, wat een historicus meestal doet... achteraf verklaren van waarom iemand toch succesvol is... dan zie je wel heel, heel erg logisch dat hij op bepaalde momenten... zijn eigen koers volgde en dat hij dus wel drie keer de verkiezingen won. En je ziet er ook dat zijn collega's, uh, he, die mensen als Angela Merkel... en, en, <lacht> en Yves Le Terme, die zie je toch ook wel aan een einde uh, lopen qua leeuwen Is dat zo, Wouter? Dat laatste met name, dan bedoel ik? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze zelf uh, niet van plan is om binnenkort te stoppen. Uh, en dat ze ook niet het temperament heeft van Gerrit Schreuder... waar je net dat tweede fragment van hoorde... die inderdaad eigenlijk zijn beste momenten in verkiezingscampagnes had. Dus toen het met zijn tweede kabinet erg slecht ging... hij gezorgd heeft dat er vervroegde verkiezingen zouden komen... eigenlijk alleen maar om te zorgen dat hij in een verkiezingscampagne... het nog een keertje goed kon doen... Uh, Merkel gaat dat risico niet aan. Ik denk dat zij zal proberen zo lang mogelijk met deze coalitie door te gaan. En misschien wel als je aanziet komen dat de liberalen... waar ze nu mee regeert, dat het daar niet goed mee gaat... dat ze heel langzaam voorzichtig en misschien via een paar adjudanten... opschuift richting de Groenen. Ja, maar je zei net dat ze al haar tegenstanders afgemaakt heeft. Politiek afgemaakt heeft. Binnen de partij wel. Binnen de partij is er een, een, een politieke slagpartij geweest... Uh, die maar heel weinig mensen overleefd hebben van het moment dat Merkel die partij binnenkwam. Er was een, een, een grote beweging van, van jonge honden... die eigenlijk allemaal zichzelf zagen als mogelijke opvolger van Kool. Die zijn op een gegeven moment met z'n allen op vakantie gegaan naar Zuid-Amerika. Hebben daar een afspraak gemaakt dat één van hen Kool op zou volgen. En dat ze nooit iets zouden doen om elkaar te beschadigen... en altijd, als het even kon, elkaar zouden steunen bij de volgende carrière stap. Uh, achteraf en na veel recherche van, van kranten... weten wij wie er in die groep zaten. En je kunt nu precies vaststellen dat ze allemaal één voor één... of gefrustreerd opgestapt zijn, of met een schandaal weg moesten... of bondspresident zijn geworden, zoals Christian Wolf Hij kwam weggepromoveerd, president is een ceremoniële functie. Merkel heeft ze allemaal... Merkel was één ervan dus. Één nee, nee, nee. Merkel, was... nee, nee, nee, dat... Merkel was... hoorde daar niet bij. Merkel was... is nooit deel van de inner circle geweest van de CDU. Zij is een buitenbeentje zonder zonder house-macht. Zo komt het ook niet uit een regio... waar je altijd die deelstaat weer achter je hebt. Uh, als er weer deelstaat zijn machtig hè Duitsland. Deelstaat zijn ontzettend machtig. Het is heel uh, belangrijk eigenlijk om daar carrière te maken in de politiek. Misschien zelfs premier van zo'n deelstaat te worden. Dan zit je in feite voor de rest van je leven gebakken... als je dat goed gedaan hebt. Het is niet te vergelijken met onze provincie... die zich maar worstelend afvragen waar ze, wat, wat ze in hemelsnaam te doen hebben. In Duitsland zijn die deelstaten echt, echt belangrijke hoekstenen van de democratie. Ja, Duitsland is eigenlijk andersom georganiseerd dan Nederland. In Nederland heb je eerst Nederland... en voor het gemak hebben we dat in provincies ingedeeld. Uh, sommige zijn wel historisch uh, ontstaan, maar uh, alles begint vanuit Den Haag. In Duitsland is het precies andersom. De logica van de staat in Duitsland is dat je deelstaten hebt. Die regelen bijvoorbeeld het onderwijs, die regelen... De openbare orde, dus het rookverbod van de afgelopen jaren... is per deelstaat verschillend. En alleen de dingen die je nationaal moet regelen... belastingen, want dat moet eerlijk zijn... defensie en buitenlandse zaken, dat doe je landelijk. Maar heel veel dingen, ook de, de media en de veel verkeersregels... De, de snelheidsboetes, het is net afhankelijk van waar je te hard rijdt. Waar kan je het beste hard rijden? En, uh, in, in, het, in het oosten kun je uh, redelijk goedkoop hard rijden. In, in Brandenburg krijg je soms bonnen van, van de streek rond Berlijn... van een euro of vijftien. Uh, Bieleveld in, uh, in Noord-Rijn-Westfalen is berucht. Die hebben, ik geloof, 50 euro op de snelweg. Oh, dat is Alles. ook nog goed te doen voor Nederlanders. Maar voor Duitsers... Goed te zijn... doen, dat is een koopje. Kijk, ja, maar in Duitsland is hard rijden een, een mensenrecht. Ja, maar dat, dat, dat vind ik ook zeer te prijzen. Maar met die Even... verstander dat als, als er een snelheidsbeperking gaat... dan gaan de Duitsers allemaal braaf op de remmen. Dan moet je Nederlanders omkomen. Ja, maar het is misschien ook omdat ze er niet zoveel hebben. Grote delen van Duitsland kun je natuurlijk zo, ver, zo hard rijden als je wil... En vroeger cynische ja. mensen wel eens zeiden, dus de enige vrijheid die je hebt in Duitsland... is dat je 200 mag rijden. Nou ja, Daar hechten wacht, ze erg aan. Ik was laatst even, even op en neer naar Düsseldorf. Toen haalde ik op mijn grote schrik een politieauto in met 180 kilometer uur. Maar het is gewoon goed. Kijk, goed, goed zwaaien en doorrijden. Ja, die worden altijd ingehaald, die politieauto's van die Die willen meestal niet zo hard zelf. Of ze kunnen niet zo hard. Die worden... Nee, ook dat. Die worden voortdurend ingehaald door limousines. Ja, nou dat was geen Die, die of... niet beter. Ja. De, de, du de Duitse politieke systemen, je zegt um, uh, dat is heel anders dan Nederland, anders georganiseerd. Uh, de Duitse politieke cultuur, Nederland is compromis, is heilig maar. We leven wel een compromiscultuur ja. hier. Hoe zit dat in Duitsland? Duitsland is veel meer een, een discussiecultuur. Veel meer een cultuur waarin mensen uh, principes hebben en daaraan vasthouden. Dus ook in een discussie veel sneller teruggrijpen op, uh, op hele principiële kwesties. Uh, of op. Uh, de mensenrechten of op, op filosofische kwesties. Dus heel snel zich proberen het anker heel diep vast te pakken... waar hun standpunt aan vast zit. Uh, wat betekent dat die discussies ook niet zo snel kunnen eindigen... in een compromis. Um, maar ze hebben een strijdcultuur. Een, een, een, ja, een enorme strijdcultuur, een debatcultuur... waarin ook nou ja, één of twee keer per jaar... een groot nationaal debat uitbreekt over iets... Uh, over, het kan over de oorlog gaan, het kan over de leidcultuur gaan. Dat is een, een debat wat af en toe opduikt. Of je zou moeten zeggen dat Duits nog steeds de leidende cultuur is... in Duitsland, de Duitse cultuur. Dus dat iedereen die daar komt eigenlijk Goethe moet gaan lezen. Of dat dat niet zo is. In Nederland zou je zeggen, ach god, we hebben een boekenlijst... en dan zet je dan ook nog iets van een Marokkaanse schrijver op. En voor je het, het weet ben je er weer uit in Nederland. In Duitsland gaat dat hart tegen hart en zeurt dat soms 10, 20 jaar door. Wat het land verschrikkelijk interessant en leuk maakt... omdat je uh, ook met gewone Duitsers, als je met je vrienden in het café gaat zitten... kan het zomaar gebeuren dat je binnen vijf of tien minuten... Uh, ergens ter hoogte van zo'n grote filosoof of een historische discussie... of een groot politiek vraagstuk bent. In maar Nederland... die filosofen die vliegen ook wel om je oren? Die, die vliegen je om de oren. Je moet ook het, het debat op de het tweede en het derde katern van de krant... een beetje bijhouden, als je mee wil kunnen praten. Maar je zit ook een beetje goed in de filosofen, qua, qua citaten en zo? Uh, qua, qua citaten niet, nee, dat... Uh... Nee. Dus, dus je verliest nog wel eens een discussie met je Duitse vrienden. Ja, maar ik heb natuurlijk de enorme charme over althans in hun ogen, dat ik Nederlander ben. Dan mag alles. Als, ne als Ja, dat is, het is ongelooflijk. Ik denk dat dat trouwens ook een deel is van waar, waarom bijvoorbeeld mensen zo graag naar Berlijn gaan en naar Duitsland gaan. Dat ze ook met open armen ontvangen worden. Duitsers vinden ons ontzettend leuk. Ze vinden ons zo. We zijn zo losjes. Wij zijn eigenlijk alles wat zij. zelf naast alles wat ze graag zijn. Want het is een bijzonder trots en zelfbewust volk. Maar. Er zijn een paar dingen die ze missen. Die losheid, dat, dat makkelijke van ons uh, elkaar meteen tutoyeren en, en, en op de schouder slaan en zeggen: Ach kom, uh, maak je niet zo druk. Dat zouden ze ook zo graag willen. En het lukt ze niet, althans. <lacht> niet. Maar, dan mag je ook hopen dat wij nu ook eens een keer wat losser met hun omgaan. Het begint wel te kantel, geloof ik trouwens. Dat, dat, dat beeld van uh, kom eens terug met mijn fiets, dat is wel een beetje afgelopen nu. Ja en nee. Het, het, het, het wordt vaker als grapje gebruikt, denk ik, dan dat mensen het nog serieus willen. Maar ik, nou, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met de voorbereiding van het staatsbezoek van, van Koningin Beatrix volgende week in Duitsland. En als je dan met collega's erover praat, voor je het weet gaan mensen grapjes maken. En dat is natuurlijk als grapje bedoeld, maar we zeggen het nog steeds tegen elkaar. Van goh, zou de, ja, wat ze bezoekt allerlei dingen tijdens een staatsbezoek. Zal ze niet ook naar een fietsenberging gaan? En dat, dat je denkt, ja. Hou er een keer over op, het, toch? Hou, hou er nou eens een keertje over op. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de discussie over... Jou mijn generatie heeft al helemaal niets ja. met die oorlog te maken, toch? En het is zoveel in het land inmiddels. Nee, maar als je bijvoorbeeld... En de mensen die het wel hebben, snap ik wel over. hoor. Maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk langzamerhand wel een kleine minderheid geworden. Maar het is niet zo dat de mensen die de oorlog hebben meegemaakt... veel grotere uh, reserves of, of bezwaar hebben tegen Duitsland... Dan, dan onze generatie, die de oorlog helemaal niet meer heeft meegemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Johannes Heesters die heel lang niet in Nederland heeft opgetreden. Een paar jaar geleden was er optreden in Amersfoort. Daar gingen mensen tegen demonstreren. Als je naar keek, waren dat allemaal mensen... die na de oorlog waren geboren. Dat waren vrij jonge mensen... die ja, misschien wel uit een soort... Uh, uh, spijt dat ze zelf niet in het verzet hebben kunnen zitten... niet hebben kunnen bewijzen dat zij zelf goed waren in de oorlog... dan gaan demonstreren tegen een man... Ja, die 105 was toen, hij is nu 107. En... eens. Even, Doe maar even. Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, weil die Herren die Musik machen können, schneller oben der Damen vertrauen. Lang des Ja, dit, dit, is, dit is niet Johan Heesers nu, hè. Dit is echt een oude opname. Dit, dit is een oude opname. Dit is echt uit een, uit een muziekfilm uit de jaren 30. Uh, en het is, het, is ook, het is ook zijn lievelingslied, waarvan hij altijd later heeft gezegd... dit is een van de liedjes waar hij, nou, waar hij toen populair mee was... en waar hij nog steeds goede herinneringen aan heeft. Maar hij treedt nog steeds op en hij maar, zingt nog steeds... Ja, niet slecht. Hij, uh... Maar is hij, waar is hij voor jou een icoon van? Hij is, uh... nou, hij is geen icoon. Hij is, hij is een, een, een goed voorbeeld om de relatie tussen Nederland en Duitsland aan uit te leggen. Uh, waarin in Duitsland mensen weten dat er natuurlijk veel mensen niet in het verzet zaten. Een groot deel van het leven ging gewoon door. Uh, en onder andere die artiesten, die operetten, de -filmen, hè Dus uh, de films die gemaakt zijn ten tijden van het Derde Rijk... Uh, niet, Hoe dat? Duitshalte Duich? filmen. Dus is uh, volhouden. dus dus volhouden. volhoud films. Om, om, om, het, om het volk, zeg maar... Romantisch, romantische films met, met muziek en een, een, een, een liefdesverhaal. Bemoediging. Ja, maar zonder propaganda, zonder politieke... Het is in feite volledig aanpolitieke films. Alleen maar om de mensen een goed gevoel te geven. Ja. Feel good movie zou je het kunnen noemen. Die overigens niet alleen in Duitsland in de bioscoop kwamen, maar ook in Nederland. Want in Nederland stonden de mensen in Tuschinski in Amsterdam... En op het Rembrandtplein stonden de mensen ook in de rij voor de films met Johannes Heesters. En om na de oorlog dan te gaan doen alsof hij verschrikkelijk fout is geweest. Ja, het was een Nederlander die naar Duitsland is gegaan. Dus het, je zou kunnen denken, hij is overgelopen. Maar hij is volstrekt apolitiek in Duitsland geweest. En hij heeft er inderdaad opgetreden. Ik in zou zeggen, te... Daarom is hij voor mij een goed voorbeeld van ja. de houding van veel Nederlanders om met op één iemand te kunnen wijzen. Waarmee je in feite ook een klein beetje met de, vinger, met de goede vinger naar jezelf... Hij zegt, kijk eens. Voor mij veranderde er echt iets in de jaren 80. Voor mij veranderde er iets omdat ja. in de jaren 80 uh, er opeens van alles gebeurde. En met name het muzikaal gebied vanuit Duitsland. mij mag het nog duren. Maar goed, Nina Hagen, de nooie Duitse wel. Er gebeurde opeens van alles. En Duitse muziek werd weer hip. En opeens hadden we zoiets van... Hé, hey, er gebeurt wat in het land naast Ja, dat, is, dat was een, een nieuwe vorm van muziek... Uh, en iets wat in Nederland, geloof ik, ook op dat moment nog niet bestond. Het was natuurlijk ook een soort voortzetting van, van andere dingen uit. die in Duitsland sterker waren dan in Nederland. De, de studentenopstand eind jaren 60. Uh, de RAF, een, een, een terreurbeweging, maar wel degelijk, daarmee, waar, waar sommige mensen uh, ook wel ja, begrip. of een soort sympathie voor hadden. Nou, dat, sommige dat, mensen. Dat ligt links-Duitsland. Dat er wat vond... gebeurde. In, ja. in, nee, in Duitsland, maar ik bedoel ook in Nederland. Oh, dus het beeld, oh, je, ja. het beeld van, Duits, van Duitsland in Nederland veranderde daardoor ook dat er een generatie was gekomen... die uh, uh, zich verzette tegen, tegen hun ouders en hun grootouders... en eindelijk aan hun vader en hun grootvader durfden te vragen... waar was jij eigenlijk? Een hele nieuwe, ja, een hele nieuwe beweging die op die, ook die, op die protestgolf natuurlijk van de jaren 80 daarna... aan die muziek begon. En werd in die tijd wel, wel in clichés en... ook naar Duitsland gekeken. Hè? Want als het over die, die Rote armee fractie ging... Ja. Uh, dan vonden wij wel dat alle rechts, rechters in Duitsland nog één op één naties waren. Ja, dat, dat waren heel duidelijke clichébeelden. Van die rechters is dat trouwens ook, nou, natuurlijk niet helemaal zo... maar de, de Duitse justitie is heel erg laat uh, echt democratisch geworden... en uh, gedenazificeerd Het heeft het is heel lang heeft geduurd voordat men uh, oude nazi's nog eens gaan vervolgen... en oorlogsmisdadigers. En het proces wat nu loopt tegen John Demjanjoek... is uh, voor een groot deel ook een soort wiedergoedmacht... van de fouten die justitie heeft gemaakt om tientallen jaren na de oorlog dat soort mensen eigenlijk zeg maar eenvoudige kampbeulen... want daar zijn er heel veel van geweest... maar niemand daarvan is voor de rechter gekomen. Wout, in die periode uh, zat jij op het gymnasium. Uh, ging jij met een uitwisselingsproject ja. als 16-jarige uh, naar Berlijn. En wat gebeurde er toen vervolgens met jou in relatie tot het land? Nou, ik moet zeggen dat ik op mijn 16e... nog niet heel erg zo diepzinnig over Duitsland nadacht. Ik vond het vooral heel erg leuk om in Berlijn te wonen. West-Berlijn toen, er stond nog een muur... Um, ik kwam in Nederland uit een klein dorp in Noord-Holland. Ik vond het heel leuk om in een grote stad te wonen. Ik vond het spannend. Ik was altijd in geschiedenis geïnteresseerd. En ja, wat ik nu nog steeds elke dag van geniet in Berlijn. maar toen ook al begon te voelen. is dat je tot je, tot je knieën door de geschiedenis waadt. En uh, heel goed moet kijken wat er eigenlijk dan. Uh, wat dat eigenlijk is. Het, het is de jaren, de jaren 20 en 30. Het is de geschiedenis van Pruisen en van Duitsland. van, van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De muur, de Koude Oorlog. Iets wat je wat je zo geconcentreerd op één plaats... Ook die fascinerend. Als je met de metro ging, dat er dan spookstations waren... die ja. dan op Oost-Duits grondgebied waren... waar de spinnenwebben en ja. een knipperende uh, neonlamp... En, en soms een agent, dat vond ik altijd het leukste... dat, het, dat er soms agenten waren uh, die dan op het perron stonden... waarvan ik nooit wist of die dat nou echt moesten bewaken... want veel te bewaken valt dan niet. Ik denk die dat, dat dan het dan leuk is. vonden om af en toe naar de West-Berlijnse metro te kijken... Het hun voorrecht was dat ze het perron mochten bewaken. Nee, dat, dat, dat, dat was een bizarre situatie. Ook naar Friedrichstraße, waar je wel naartoe kon... wat in Oost-Berlijn lag... dat kon je alleen maar gebruiken om over te stappen... op een andere West-Berlijnse lijn. Aan de andere kant van het perron stopten dan de Oost-Duitse treinen. En ook daar stonden agenten om te zorgen dat mensen... Ja, niet over de spoor naar elkaar toe zouden lopen. Maar je had voortdurend had je de vijand... Die, die, die, die kon, je kon het bijna aanraken. Ja. En dat, nou, wat ik zeg, tot je, je knieën loop je door de geschiedenis heen elke dag... Maar je wilde wel blijven. Toen. Ik voelde dat. Ik wilde toen blijven. Ja, dus ik heb nadat zo'n uitwissingsjaar duurt, duurt een jaar. Vandaar uitwissingsjaar. Ja. En dan, uh, toen aan het eind, eigenlijk pas op het eind ben ik gaan bedenken dat ik eigenlijk ook wel kon blijven. En, en dat kon. Dat heb ik toen ja een beetje eigenzinnig. Maar goed, zo ben je wel eens op je 17. Heb ik dat doorgezet. Dus je kunt bij het gastgezin blijven wonen waar ik dat jaar had gezeten. Die vonden dat goed. En jouw ouders? Kon, uh, mijn ouders vonden dat niet leuk. Ik heb, dat, ik, heb dat, ik heb dat doorgedrukt. Ja. En, en achteraf, kijk, achteraf hebben ze wel gezien dat ik daar heel gelukkig was en geworden. Ze zijn langsgekomen en ik ging natuurlijk naar hun toe. Dus ze hebben daar later wel nou ja, vrede mee gehad. Of hoe zeg je dat? Omdat ze wel begrepen dat, dat ik een keuze had gemaakt waar ik zelf erg tevreden over was. Maar ja. Ze vonden het niet leuk. Kijk, ik was 17 aan het eind van dat jaar. Dus ze zeiden van je bent, je bent nog niet klaar. We zijn nog niet klaar met opvoeden. Nee. Maar ze bent ja, dus, wel een aardig gat ingeslagen toch de, van twee jaar. Ja, de rest van mijn op, opvoeding moest ik zelf maar doen. Ja, ja, maar dat lukte wel in Berlijn. Ja, dat, dat, luk, dat lukte redelijk. Ik, was een hele keurige, ik had een hele keurige kringen... en had uh, schoolvrienden die ook allemaal wel gewoon... Ja, het waren eigenlijk allemaal nette mensen. Het was, niet, het, het was natuurlijk geen wilde tijd... in de zin dat ik, dat ik elke nacht met, met een paar pillen in de groot belandde. Daar was ik veel te jong voor. Ik, ik, zag, ik zag het wel om me heen. Ik, het het dat nou, was... was meer een keuze dan leeftijd. Ik kende de die dat wel voor elkaar krijgen. Maar... Ja hoor. Dus, dus, het kan, helemaal goed. Maar je hebt toen besloten om niet te blijven. Je bent toen daarna weer naar Nederland gekomen. Waarom? Je... Nou ja, ik, ik, uh, Toen deed ik eindexamen na drie jaar in Berlijn. Uh, dat was 1988. En niemand heeft mij bij mijn eindexamen in 1988 verteld... dat een jaar later de muur zou vallen. Als ik dat, nou... dat wist natuurlijk niemand. Maar als ik dat had geweten... als ik gebleven de, de, de meest fascinerende tijd... die ik in die stad heb kunnen meemaken... Ook een reden dat ik er nu weer graag naartoe wil. Dat ik ooit altijd dacht, ik moet daar ooit nog een keer een tijdje gaan wonen. Maar dat wist ik niet. In de 88 leek het alsof de Koude Oorlog eeuwig zou duren. Alsof dat nog 20, 30 jaar of misschien wel ja. altijd zo zou zijn. Die Duitse deling en de hele, de hele deling van deze wereld is om de kernraketten. Dus er kon nooit meer iets veranderen in de wereld. En zo, het was het Toen precies. dacht ik, nou dan ga Zoals... ik naar Amsterdam. En misschien dat ik over drie jaar dan met een studentenbeurs... weer ergens anders heen kan gaan, maar... Fascineerd is wel het hele proces wat daarna in Duitsland op, op gang kwam. Dat, dat, ja. dat, die neue Bundesländer, zoals dat zo uh, bijna eufemistisch genoemd wordt... die, die, die had een heel andere mentaliteit. Die had niet alleen gewoon allerlei problemen met uh, industrie die kapot ging... Uh, maar die mentaliteit vooral vind ik zo spannend. Ja, die, die hadden een, een, een heel ander leven gekregen. Een leven waarin... Uh je anders over de staat denkt, dat zie je nog steeds aan, aan de verkiezingsopkomst. Er gaan veel minder mensen stemmen in het oosten. Mensen hebben heel weinig vertrouwen eigenlijk in de overheid. Wisselen ook heel snel van partijen uh, en hebben tegelijkertijd een enorme sociale samenhang. Uh, althans, die proberen sommige mensen vast te houden en zijn heel teleurgesteld dat dat in het, in het nieuwe kapitalisme en in de Bondsrepubliek veel, in het West-Duitsland veel minder bestaat. Maar die ze hadden ook een heel idealistisch beeld van het westen natuurlijk in het oosten. Dachten ze dat daar want ze kenden het wel van de televisie, je kon West-Duits-TV kijken. West het Westen was vrij reizen en d toch? Dat was ongeveer het beeld. Ja, en bananen. Bananen? Bananen, je kon in de DDR... Er waren af en toe bananen. Eigenlijk alles wat, wat je niet in het Oostblok kon kopen... daarvoor had je Westerse valuta nodig. Dus er waren, er waren bijna geen bananen. Een van de leukste eh, voorpagina's van het satirische tijdschrift... The is ook vlak na de wende... Eh, zie je Angela Merkel met een komkommer waarvan de schillen zo gemaakt zijn alsof het een banaan is. Maar wij zien allemaal dat het een, een geschilde komkommer is. En uh, ze kijken ze heel vrolijk en zegt... ja, ik heb er een, ik heb er een. Gewoon om de, om de domheid of de naïviteit van die Ossies te laten zien. Maar je moet ook niet vergeten hoe teleurgesteld die mensen waren... dat ze niet alle, Ja, je, je kon je, je marken één op één wisselen in Westmark... en dan een videorecorder kopen. Maar daar word je uiteindelijk niet gelukkig van. De meest, veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Mensen zijn hun sociale samenhang kwijtgeraakt. En ze kwamen erachter dat hun familie en vrienden in West-Duitsland... ook lang niet altijd zoveel van ze hadden gehouden als ze dachten. Ze kregen één keer per jaar met kerstmis van hun familie... in Krefeld of Düsseldorf een kerstpakketje met zeep. En dan dachten ze, oh, fantastisch. En toen ze voor het eerst zelf naar de Aldi konden... kwamen ze erachter dat dat de allergoedkoopste zeep was. Ja. En dat dus die, ook die solidariteit tussen Oost en West... Dus dat cadeautje met, met kracht zo warm. beleden was dan dat het... Echt gemeend was. Ik, ik heb als, als, als, als student van de school van journalistiek een bezoek gebracht in de tijd dat het muur nog stond aan de Oost-Duitse uh, uh, de, de, de, de journalistenvereniging. En ik, ik kan me nog herinneren hoe ik als uh, 22-jarig verbijsterd was over de toon van die journalisten, die alleen maar staatspropaganda praten, waar geen enkele nuance in was, dat is gewoon, je hoorde gewoon uh, Honecker praten door die journalisten. Wat is er met dat soort mensen gebeurd? Want dat, dat, had, dat... je, had, je, had je daarbij het gevoel dat ze het echt meenden en echt zelf geloofden? Nou, of dat ze het moesten zeggen? Wij dachten natuurlijk, ze moeten dit zeggen, ze meenden die. Maar het was zo'n bombardement aan gesprekken... met allemaal individuen ja. in die groep, die allemaal hetzelfde zeiden. Het lijkt alsof, alsof ze het menen. Wat gebeurt ja. er met dat soort mensen na afloop? Hoe, weet je hoe journalisten het vergaan is daarna? Nou, heel veel journalisten, als ze niet verschrikkelijk fout waren geweest... maar inderdaad... Als enige fout hadden gemaakt dat ze keurig deden wat de bedoeling was. Die zijn in de regionale pers gebleven in Oost-Duitsland. Als je daar een, een, een krant koopt in, in Leipzig of in, of in Rostock. dan kan het heel goed gebeuren dat je dingen leest. die waarschijnlijk door iemand van toen zijn geschreven. En die mensen, ja, die hebben zich wel wat ontwikkeld. Maar. Uh, ze, zijn je kunt, je, ze zijn er nog. Ze zijn er nog. Maar dat is, het, dat is ook het leuke aan Duitsland. Alles is er nog. In Duitsland heb je nog communisten. En je hebt nog hippies. Je hebt er nog vegetariërs. Je hebt er nog nazi's. Je hebt er nog. Uh, mensen met piercings in, in alle lichaamsdelen. Alles, alles in Duitsland blijft bestaan. Maar waarom is dat? Wij schaffen gewoon mensen. Ja, wij wij schaffen zijn... groepen af. Hippies wij zijn... hebben we afgeschaft. Wij zijn, wij zijn veel meer um, mainstream in Nederland. In Nederland, als je op straat loopt, het algemene beeld is toch... dat heel veel mensen er, er min of meer gemiddeld uitzien. Ongeveer de kleren dragen die de meeste mensen dragen. Dat is in Duitsland heel anders. Duitsers zijn veel veel conservatiever in heel veel opzichten, ook wat zichzelf betreft. Grappig. Als is dat als wij even... dat beeld van de Duitsers hebben... Dat, dat die allemaal zo gemiddeld zijn, en zo Angela Merkel. Nee die, nee, die zijn niet zo Angela Merkel. Als je in Duitsland op je, op je, op je twaalfde besloten hebt dat je hardrocker wordt... sommige mensen blijven dat hun leven lang, tot hun tachtigste... en die zien het nog steeds uit als hardrocker. Opa is nog geen hardrocker. Dat, dat opa kan gewoon blijven tot hij bij in rolt. Ja, het, het, het, het bekende Nederlandse programma Paradijsvogels... heette dat geloof ik ooit of zo, waarin gekke typetjes worden getypeerd... Dat heb je in Duitsland bijna niet, maar je, je zou het elke dag... in grote hoeveelheden kunnen maken. Wordt het nog een beetje spannend, het bezoek van de koningin Beatrix... op de een of andere manier aan Duitsland? Zit, zit daar überhaupt nog wat spannends aan? Nou, het, uh, als, als je het programma nu leest, dan is er helemaal niks spannends aan. Ik mag het niet vertellen, want het is onder embargo. maar uh, nou, dat, dat, gaat, dat gaat in, in grote details uh, waar haar auto stopt... door wie zij dan bij de auto wordt begroet... en met wie ze dan naar een krant toe loopt en wie dan... Het lintje, dat is, dat, dat, dat is niet spannend. Wat natuurlijk spannend is, is om te kijken naar de reacties in Duitsland. Dat was vooral voor mij. Uh, de Duitsers hebben een enorme belangstelling voor ons koningshuis, voor alle koningshuizen. Ze hebben zelf hun adel afgeschaft in 1918. Er zit ook nogal wat Duits bloed in onze adel. Ja, dus ze beschouwen het Nederlands koningshuis ook een klein beetje als, als van hun. Overigens altijd na het Britse koningshuis. Dat is altijd nummer één in Duitsland. Ze noemen nou, het belangstelling. Qua belangstelling en ook qua ja, de waarde die ze hechten aan... als de, de queen ooit iets zegt over Duitsland. Maar van Beatrix en de, de rest van de koninklijke familie uit Nederland... weten ze natuurlijk dat ze Duitsland heel goed kennen. Dat ze goed Duits spreken. die ja, ook heel vaak zijn ze, zijn. ze komen heel vaak naar Duitsland. Uh, alleen niet op staatsbezoek. Dus dat wordt een bezoek met, met veel ceremonieel... maar wel degelijk ook een bezoek waarin de koningin gaat kijken hoe Duitsland er nu aan toe is. Goed, betekent, betekent in ieder geval dat je aan de bak mag. De ja, volgende week je mag vol aan de bak zelfs. We zijn uh, bijna het einde gekomen, Wouter. Ik wil even wat, wat zeggen uh, tegen de luisteraars... namelijk dat wij in het tweede uur van Kase graag willen praten over uw beeld van Duitsland. Is dat behangen met mooie herinneringen? Gaat u er vaak naartoe of is uw beeld van Duitsland... Uh, flink veranderd door een gebeurtenis? 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kase 0800 1121 kan kazelunenncvnl Twitteren kan ook, dat roep ik straks nog even. Het beeld van Duitsland. Daarover willen we straks praten in het tweede uur van Kazelunen. Zometeen neemt de VPRO deze uitzending over. Een kwartier lang. Om 1 uur zijn we weer terug. Wouter Meijer, correspondent van de NOS. Wanneer ga je weer terug? Ik ga uh, zondag weer terug. En dinsdag staat de koordineer nog eens Home sweet home? Heimat, ja. heimat. schönes heimat. Het, het is daar erg mooi. Ja. Dank je wel.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 Het radiostation voor Berg Eik. Uh, Goedendag uh, dames en heren. Uh, Radio Berg Eik, hier. Ja, goed, spelen. hangen er al mensen? Daar da hangen er al mensen? Okay. Ja, maar heb ze nou klaar staan? Want ik. ik de, onder de groene. Ja. Onder de groene. Wat? Ik moet er dat eerst eventjes aan de mensen duidelijk maken waar we mee beginnen. Oh, excuse. Oké, okay, Tadje. Ja, ik laat toch aan het toon antwoord, maar er hangen al mensen, hè? Ja, nou. Ehm uh, dames en heren, uh... Onder de groene knop zit de eerste, ja. Uh, Oké, okay. sorry, Toon. Ja. Nou, Tadje, had er Toon, iemand onder de rode. Oh, sorry, Toon. Ja, nou, uh, laten we dan maar wow. gewoon beginnen. Oké. Okay. Ik zit nu alweer te zweten. Nee, maar... Ja, goed, uh, daar. Nou, doe ik het wel. Goeiedag, dames en heren. Dit is Radio Bergeik. U hoort natuurlijk een sympathieke stemmengeluid van Peer van Eersel. En uh, u hoorde daar op de achtergrond ook al wat uh, gestamel van uh, Toon Sporenberg. Die is nog steeds uh, al sinds een paar dagen heel erg uh, warm. <lacht> Ophouden van de Eersel. Goed, nee, we gaan een serieuze rubriek doen. We gaan be beginnen bij de rubriek... Bellen met je mening. Met je mening. Wat vind je ervan? Bellen met je mening. Wat vind jij ervan? Wat is jouw opinie? Bellen met je mening. Je vindt de wel iets? Bellen dan. Vindt het wel iets? Bellen dan. Wat vind jij nou? Belis? Belis naar Radio weer gek. Bellen met je mening. Je mening. Bellen mee. Me. Dames en heren, dit is weer tijd voor onze rubriek. Bellen met je mening. En er uh, dus, uh, wordt veel uh, op gereageerd. Uh, nu hebben, heeft Peer weer iemand aan de lijn... Uh, die heeft uh, doorgegeven dat hij uh, Fonds Toté heet. Uh, ik ga het wo woord aan uh, Peer geven. Maar Peer, zeg even de stelling van vandaag... zodat uh, iedereen weet waar meneer Toté zijn mening over geeft. De beste uh, stuurluister aan wal is de stelling van vandaag. Dus oh. dit is Peer van Eersel, bellen met je mening. Zeg u ja. maar... Hond, naar nee, die hond even, naar buiten. En de telefoon... Hallo, Sonia. Ja, u zit in de uitzending. Reageert u op de stelling? Hallo, Sonja, ik zit er... Ja, u bent met die hond naar buiten. Kom nou. Ah, hallo, vliep, nou er, dit is Peer van Eersel, bellen, de de de bellen de de de met je mening. Geeft u reactie op de stelling? Hallo, Sonja, die hond... Hè? Wat zegt u? Uh, ja, dit is Peer van... Ja, oké, okay, dank u wel. Sonja, die hond nou Goedendag, dit is Peer van Eersel, bellen met je mening. Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo, dit is Jan Douwes. Ik wil uh, wat stellen voor... Uh, dit is toch Chinees in het restaurant de Blauwe Muur? Ja, ik pak even een pen. Zeg het ja, maar. Ken, ja, ik wil uh, nummer, van nummer twee ja, nummer twee. Mami Panga speciaal. Ja. Ik wil uh, de nummer 28. Dat kan ik niet uitspreken, maar met vlees. Niet met kip, met vlees. Ja, dat is chapchoy met vlees. Nee, nee, nee, nee, nee. Nummer 28. Oh, nummer 28. Ik keek verkeerd, ja. ja nummer 28. Ik ja, dat kan maar ik maar ook de... niet uitspreken, maar dat is met vlees. Met vlees wil ik niet met kip, hè? Ja, één ja, persoon, ja. persoon, één portie. Ja, uh, ja doe het maar portie. portie. Uh, met kroepoek. En kroepoek. En dan doen jullie ook bezorgen. Peer. Ja, wij, wij bezorgen niet. Peer. Maar ik wil in ieder geval ook... Oh, wacht o, wacht o, even, wacht even. Peer, Peer, peer. Ja. dit is o, geen o. mening dit, hè? Oh nee, sorry hoor. Uh, dit is geen mening. En het heeft weinig met de stelling te maken. Dank u wel voor uw bijdrage. Bellen met je mening, Peer van Eersel. Zegt u maar. Nou, wat ik daarover wil uh, vertellen... is dat uh, dat, dat wel uh, uh, in de papieren gaat lopen. Ja, oké, okay, dank u wel hoor. Peer van Eersel, bellen met je mening. Hallo. De stelling luidt, de groeten doen. Zegt ah. u maar. Hi, hey, hallo, dit van Yvonne ik wil, Ik wil graag de goede Noord, mag daar? Ik wil een groeten doen aan ons vader en onze moeder. En oma Zijls, die is 94 geworden. Ik wil ook de groeten doen aan oma en opa Hof. En heel versterkt met nieuwe heup. En ik wil een groeten doen aan oma Tini, tante Riet. En Rob en elsa want die zijn net getrouwd. En nog van harte. Hè? En uh, ik wil ook de groeten doen aan kasper en Aniek met de kinderen. En oma Sjake, tante Annie. En, en tante Beb en oma Ruud. En meneer mevrouw de Jong. Ook heel veel voor oma Anton. Want die ligt net in die knessie ziekenhuis voor een Dus heel versterkt aan oma Anton. En de groeten aan oma Frans en tante Treen. En oma Henk, tante Annie in Spanje. En ik wil uh, nog niet vergeten Jenny van Snackbar de Toren. En de mensen van de Jeux de Boel Club wil ik bedanken. Meneer mevrouw Gils-Wouters en de kinderen. En uh, Prixie van bij ons naast gefeliciteerd met de dood van David. En verder uh, alle mensen die ik vergeten ben. Oké, okay, goed. Ik krijg van dat door dat het niet helemaal uh, goed op de band is gekomen. Kan je het nog één keer doen? Oh ja, natuurlijk. Oké, okay, nou, mag ik weer? Ja, daar gaat ie. Oké, okay, nou ik wil de groeten door nou, uh, wie was het? Oh ja, mijn vader en mijn moeder, en oma Zeels. en uh, meneer en mevrouw... Ja hoor, we hebben het. Oké, okay, dat maar, is goed hoor. Maar oma Anton... Ja, nee, die, nou die, nou die die die nee, nou is genoeg, nou is genoeg. Nee, nou is genoeg. Heel, heel sterk met elkaar, oma Anton. Ja... ja Peer, je moet een mening vragen. En eh, uh, we de groeten nog aan de oma Frant... Nee, Frant, nee, Frant, nee, nee, nou is okay, genoeg. Oké, dag. Dag, dit was bellen met je mening, Peer van Eersel. Dank u wel voor het bijdrage. Dag. Zo, goed, dit was hem weer. De rubriek bellen met je mening. Allerlei stellingen over uh, dingen die de Bergrijkenaar aan het hart gaan... passeren hier de revue. En het is heel erg belangrijk dat u, middels het geven van uw mening... de opinievorming in Bergrijk weer op een hoge plan tilt. Ja, je moet wel opletten, Peer, dat je mensen heel duidelijk naar hun mening vraagt. Die stellingen zijn heel duidelijk gemaakt, opgebouwd... En uh, verdeeld. En dan moet jij niet erin tuinen dat als dus iemand niet de gewoon duidelijke mening heeft, dat je zo iemand toch oeverloos aan het woord laat. Dat is nu al de tweede keer dat jij een bestelling voor Chinese maaltijd op hebt genomen in het programma Bellen met je mening. Ja, maar dat is in de vuur van het programma. Want ik even. Ik, uh, het is voor mij ook nog nieuw. Verder vind ik het een hele mooie rubriek geworden. Het is een hele mooie rubriek geworden. Ja, je dus... krijgt echt een beeld van uh, wat er leeft in Bergijk en wat de mensen ervan vinden. Ja. Radio Berg Radio Berg. Radio Berg: uh, We hebben een gast in de studio en dat is Thea van Bladel. En u kent hem natuurlijk allemaal van uh, de ponycamping. En uh, ja, Thea, je bent hier met een, uh, om te vertellen over iets nieuws... wat jullie uh, uh, deze zomer gaan beginnen. Ja. En wat is dat? Nou, uh, vanuit ons uh, familiebedrijf uh. is het zo dat uh, wij merkten... dat het toch een beetje ging teruglopen. Zeg maar. ja, Thea, wil je als je moet boeren uh, naast de... Ja, sorry, ik heb net uh, iets vreemds gegeten. Uh. Sorry. En uh, mijn vader merkte dat het al terugliep. En dan heb ik uh, vorige zomer de camping overgenomen. En uh, nu zijn we op een ander spoor gaan zitten met de ponycamping. Want maar wacht even, want even bij het begin beginnen. Het was toch zo Brabant en helemaal de omgeving van Bergijk is echt een ponygebied. Ja. He, mensen kwamen met hun pony van ja. Heinever om hier door de, door de natuur te, te hobbelen. Ja. En Dat was altijd, uh, vonden mensen uh, geweldig. Goede tijdspassering in de vakantie. Zeker weten. Maar dat is een beetje in de verzukkeling geraakt. Ja, we hebben een uh, bijzonder mooi ponypad uh, door het bos lopen hierachter. Maar ja, na een paar jaar vakantie op hetzelfde ponypad... Uh, loopte als het ware in een vallei. Want dat was natuurlijk helemaal uh, uitgesleten. En de mensen vonden dat niet mooi meer. Nee, en de kinderen van tegenwoordig, die, die willen ook nog iets. iets vaak iets, nog iets. Ja, die vervelen zich misschien wel op ja, zo'n pony. Vandaar ook dat wij nu iets nieuws hebben bedacht. En, en dat, dat heet is. Pony Extreme. Ach. En dan neem de uw eigen pony mee. Ja. Je kent er ook een van de manege huren. Maar dan kost het echt uh, wel veel meer geld. Maar uh, dan worden verwelkomd op de maandagochtend met uw pony... en dan vertrekt op de zaterdagavond uh, zonder pony weer naar huis. Ach, en wat, wat, wat, wat, wat bestaat het programma dan? Wat doen die kinderen dan met hun pony? Nou, uh, we hebben een aantal verschillende soorten activiteiten. Uh, vergelijkend met, uh, nou, van de sport zeg maar tot de ontspanning. En dan vooral op het nadruk spanning. Want daar willen kinderen tegenwoordig. Dus we hebben zeg maar uh, een ponyparagleding. Dan gaan we met z'n allen richting Duitsland. En dan springen we richting Nederland. Pony? Paragliding? Ponyparagliding. Pony ja, dan worden ze ook. Je kan ook opge, opgesleept worden, hè? Achter een jeep ja. aan een lange kabel. Dan zit je op je pony. Ja, mijn vader heeft de voorwieldrive wheel drive aangeschaft. En dan, die, die, dan rijden dan ga... wij mee over het uh, veld, zeg maar. Steeds harder en harder en harder ja. en harder. Op een uh, kilometer of uh, 120 gaan de hoeven net van de grond. En als je dan de juiste wind vangt en niet uh, langs het bosje gaat... dan gaat omhoog en dan uh, ligt er toch echt wel een kwartier uh, oppelpony in de lucht. Ja, dan zijn er ook nog plannen om in de addende te gaan ponyraften. Dat ja. is in een uh, grote oplaasboot met zes ponies en bereidsters... wildstromende berggevieren afgaan. Ja. We hebben ook pony survival uh, gedaan, maar dat was toch heel vervelend. Oh, dat, dat ging niet goed? Nee, dat ging eigenlijk uh, elk weekend helemaal verkeerd. Nou goed, het is een heel erg mooi nieuw initiatief om de paardensport en de ponysport in uh, Bergijk weer uh, uh, nieuw leven in te blazen. Ja. Ik zou zeggen, het is heel erg... Oh, ja, ik wil nog even zeggen dat we het uh, ook uh, één keer in het jaar voor gehandicapten gaan doen, die oh. zelf met een pony kunnen komen. Oh, dat is sympathiek. Ja. Zijn dat gehandicapte ponies of zijn de bereiders gehandicapt? Uh, in uh, beide meiden? gevallen zijn ze welkom. Oh, Oké. Okay. Ik weer herinner ik me wat je zag en wat je zei. weet nog goed waar ik weer heen bracht op die mooie dag in mei. Niet alleen je lief gezicht, draag me dadelijk van de kaart. Maar waar ik echt voor ben gezwicht, dat was je paardenstaart. Oh paardenstaart, oh paardenstaart, ik ben dol op jou. Oh dat lieve bandje in je haar, dat is waar ik van hou. Oh. En als je met me te dan liefst te kopen wij we zullen gisteren stel kleine paarden staan net zo lief als jij Gezondheidsnieuws. U hoeft niet per gezondheidsnieuws. Dit is een gezondheidsnieuws trouwens van de gemeente. Er blijkt dat er heel veel mensen in Bergrijk nog steeds moeite hebben met hun gezondheid. En daarom komt de gemeente nu ook met een paar tips. En dit is uh, uh, het heet slachten in eigen tuin. U hoeft niet per se te sporten om te bewegen. Slachten is daar een goed voorbeeld van. Een half uurtje per dag slachten in de eigen tuin doet wonderen voor uw gezondheid. Slachten is namelijk een goede manier om in beweging te zijn. Uit onderzoek blijkt dat slachten na fietsen en wandelen de meest populaire bewegingsvorm is. Het slachten, en vooral in de eigen tuin, is voor velen toch een leuke bezigheid. Maar slachten is ook goed voor uw gezondheid. Het biedt een totale training voor het lichaam. Bij slachten maakt u gebruik van verschillende spiergroepen. Bij het uitbenen worden de spieren in de borst, armen, benen en heupen en de hele rug gebruikt. Bij het... Ja, wat is er nou voor gezondheidsnieuws? Jij begint en op een gegeven moment loop je vast. Peer. Ik, ik pak hem even op. Ik ga even door. Ja. Hallo. En, wa en waarom is slachten zo gezond, zegt de gemeente? Slachten geeft geen harde schokken op de knieën, verdraait de schouders niet... en trekt geen ellebogen uit het gewricht. U raakt minder vermoeid en u heeft minder kans op een blessure of andere kwalen... dan wanneer u lang bezig bent met slechts één handeling... Doordat het gebruik van de spieren afgewisseld wordt, kunt u zo zelfs langer werken en krijgt u meer lichaamsbeweging. Belangrijk is dat u de juiste slachtmaterialen op de juiste manier gebruikt en een goede lichaamshouding moet u verzorgen. Dus laat u zich eerst eens bij een slachtcentrum voorlichten over het gebruik van schietmasker, schedelbijl en uitbeenmessen. Tot zover het gezondheidsnieuws. Ja, dat dames en heren... Ik moet, ik moet opeens Ik weet niet waar het vandaag komt. Heb je er ook al last van stemmingswisselingen? <middels> <sniffs> ik moet opeens heel erg Nou houdt het niks. Terwijl het nog geen vijf minuten geleden voelde ik mijn kip. Lekker. <maand lagen> <heet> Wat geweldig om van dichtbij te zien, zeg. Dat het ook... Ik heb het... Hoewel, ik heb het ook warm gekregen. Jij nou ook al warm? Ik krijg het ook een beetje warm. Oh, dan vind ik zo sneu voor je. Dat ligt in, het loopt in stralen langs in mijn bilnaar. <lacht> oh, wat. Ja, je hebt te lachen, ja. Ik heb het ja. warm. Oh, ik heb het ja. opeens binnen een seconde. Uh. Wees. De flap gaat eruit.